Vijf uur en ook Thijssen met het NOS-journaal. Autofabrikant Chrysler roept wereldwijd 900.000 jeeps terug... vanwege problemen met de airbags. De luchtkussens kunnen tijdens het rijden onverwacht openspringen... en ook zijn er problemen met de gordelspanners. Het gaat om modellen van het type Grand Cherokee en Liberty... die tussen 2002 en 2004 zijn gebouwd. Volgens de woordvoerder van Chrysler kunnen eigenaren de wagens... gratis bij de dealer laten repareren. De Syrische Nationale Raad heeft George Sabra gekozen tot nieuwe leider. Sabra is een christen en zegt dat zijn verkiezing bewijst dat de raad niet sectarisch is. De oppositiegroep SNC is opgericht door Syrische bannelingen in het buitenland en zetelt in Istanbul. Het Westen uitte eerder zijn bezorgdheid dat islamisten te veel invloed hebben in de raad. Sabra deed wel meteen een oproep om de opstandelingen in Syrië te voorzien van meer wapens. Vooralsnog weigert het Westen dat.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 De overstromingen komen bijna twee weken nadat de verwoestende orkaan Sandy Haiti passeerde. De orkaan ging gepaard met hevige regen. Ook toen waren er overstromingen die grote schade aanrichten en een deel van de oogst vernielden. Kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima brengen vandaag een bezoek aan Istanbul. Ze worden vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. Met het bezoek wordt de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije afgesloten... Beide landen hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. President Kuhl van Turkije bracht in april een staatsbezoek aan Nederland. En koningin Beatrix bezocht in juni Ankara in Istanbul. Premier Rutte ging deze week nog met een economische delegatie op bezoek in Turkije. Het weer, het is bewolkt en regenachtig in zo'n 7 graden. Overdag blijft het bewolkt en valt er ook af en toe regen. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. WPRO, Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. In het laatste uur besteden we aandacht aan de schrijver-dichter Slauwerhof. En in dit uur duiken we een beetje de geschiedenis van de ontdekkingsreiziger in. Het is 10 november en vandaag op de kop af, 141 jaar geleden, dat Henry Morton Stanley in Oogigi, dokter David Livingstone ontmoette. Stanley was erop uitgestuurd om Livingstone op te sporen en vond hem dus na een intensieve zoektocht. Er wordt beweerd dat hij hem begroette met de woorden, Dr. Livingstone, I presume. Wie was dat eigenlijk, die Livingstone? Straks in een reisverhaal van John Jansen van Galen volgen we een beetje het spoor van die wereldberoemde zendeling en ontdekkingsreiziger... met een tocht over het meer van Malawi. We beginnen met prachtige schoolradio, bewaard gebleven uit 1959. Het is een aflevering uit de serie Nieuwe Horizon. De kinderen van vandaag kunnen zoiets haast niet meer geloven... Maar toch is het waar. Nog maar ruim honderd jaar geleden werden kinderen van tien jaar al naar de fabrieken gestuurd. Om daar de hele dag hard te moeten werken. In stoffige, donkere fabrieken. Van ochtends zes uur af. Elke dag, elke week, elke maand. Geen vakantie. Als slaven. Ja, als slaven van ochtends tot avonds. David Livingstone is zo'n kind geweest. In 1823 was hij tien jaar. Hé, hey, jongen. Zal niet te suffen. Je sliep, geloof ik. Oh, eventjes maar, opzichter. Oh, ik heb zo'n slaap. Praatjes. Slapen doe je maar thuis. Waarvoor sta je hier aan de machine, hè? Om de draadjes weer vast te knopen als ze breken, opzichter. En niet op te slapen. Laat ik het niet meer zien, jongen. Of ik zal je straffen. David wordt een grote jongen. Dan een man. Hij moet hard werken in de fabriek. Niemand helpt hem. Dan gaat hij zichzelf helpen. Van opgespaarde centen koopt hij boeken. Hij gaat naar de winteravondschool... Zondags in de kerk van zijn kleine dorp in Schotland leert hij nadenken over het christendom. En wat een man zou kunnen doen om ongelukkige mensen te helpen. Vreest God en werk hard. Dat hoort hij daar. En dat doet hij. Hij krijgt een groot ideaal. Hij wil zendeling worden en dokter. Wat een flinke sterke jongen echt wil, dat bereikt hij. Jaren later mag hij van een school voor zendelingen studeren in de medicijnen. En in 1840, als hij 27 is, studeert David af als dokter in Schotland. De kleine David van de spinmachines is dokter Livingstone geworden. Hij wil naar China, maar de zendingsschool zendt hem tot zijn teleurstelling naar Afrika. Dertig jaar lang zal Afrika hem arbeid geven. Arbeid en succes als ontdekkingsreiziger. Eer als verbreider van het christendom. En vooral roem als groot bestrijder van de slavernij. Spoedig is hij in het hart van Zuid-Afrika. In het wilde land van Mabotsa bij de Limpopo-rivier. Leven, leven, vlucht! Maar de kudde, de kudde. We oh, niks aan te doen. De leeuw zal ons doden. Een vlag naar het dorp. Oh, ze, ze zijn dichtbij. Wie kan ons helpen? De, de blanke dokter. De leeuw heeft vijf schapen gegrepen. En drie koeien. De leeuw zal ons kinderen doden. Snel, we gaan weer. Ik zal proberen jullie te redden. Snel, jullie met alle mannen ginds om die heuvel. Achter het bos. Ieder man met zijn speer. Probeer de leeuw hierheen te drijven. Veel lawaai maken. Ja. Livingstone staat geheel alleen met zijn geweer in hinderlaag. De leeuw, verschrikt door het geschreeuw, laat zich opdrijven naar hem toe. Nog onverwacht ziet dokter Livingstone de leeuw, vlakbij al. Gereed voor een sprong van achter de bosjes. Hij schiet met zijn dubbel Maar de leeuw is slechts gewond. Hij springt naar de dokter en slaat hem tegen de grond. De dokter ligt onder de leeuw. Negers snellen aan. Eén steekt naar de leeuw met een speer. Oh, oh, oh. Oh. De leeuw springt naar een nieuwe aanvaller en laat de dokter even los. De dokter blijft liggen, bloedend, zijn arm gebroken. Maar de leeuw is getroffen. De leeuw scheurt nog de dij open van de ene neger, de schouder van een andere. En dan valt hij dood neer. Dokter Livingstone wordt door de negers naar zijn huis gedragen. Hij heeft de moed niet verloren. Oh. Het komt best weer in orde, mannen. Maak jullie je maar niet bezorgd, hè? Dokter, voor ons met leeuw gevochten. Wij goed voor dokter zorg. Wij altijd dankbaar blijven. Zo begon het leven van dokter Livingstone in Afrika. Hij vocht voor de negers tegen wilde dieren en als dokter tegen vreselijke ziektes. Hij leerde hen hoe ze hun land moesten bevloeien en bebouwen. Hij trok door het land en predikte het christendom. Hij sprak van de gelijkheid van blanke en zwarte mensen. En ondertussen doorkruiste hij Afrika... verscheidene malen van noord naar zuid... van oost naar west en terug bezuidende Evenaar. Een ware ontdekkingsreiziger. Want waar hij kwam was nog niet één Europeaan geweest... Machtig opperhoofd der Makolo-mannen. Sterke toe. Uit uw hoofdstad, Liliante, in het midden van Afrika, ben ik helemaal tot aan de oceaan in het westen getrokken. Bij de stad Luanda heb ik de zee bereikt. Wees welkom bij uw terugkomst in mijn land, Dr. Livingstone. Mijn mannen die u over bergen en woestijnen door moerassen en rivieren begeleid hebben, hebben mij van uw wonderbare reis verteld. Zij hebben gezegd, u hebt een over alle land in de wereld geleid, tot er geen land meer was. Maar ver over die zee ligt nog land, machtig op haar hoofd, daar ligt Engeland, waarover koningin Victoria regeert. Haar afgezand in Luanda heeft mij geschenken voor u meegegeven. Zie, een opgetuigd paard en het gala-uniform van een hoog Engels krijgsman. Hmm, ik dank u, dokter Livingstone. Hebt geen nog wensen? Ze zijn bij voorbart toegestaan. Ik zou nu graag vanuit uw land ook de oceaan in het oosten van Afrika willen zoeken. Langs de grote Zambezi-rivier. Wilt u mij nogmaals, mannen, meegeven? Meer dan honderd van mijn onderdanen geef ik u tot geleide. En daar gaan ze dan weer, de wildste streken door. Soms dagenlang tot de heupen in de moerassen, bedreigd door wilde dieren... ...verschoten door vergiftige pijlen van vijandige negers die hen soms verslavenhandelaars houden, en steeds langs de haast onbegaanbare oevers van de brede Zambezi, waar niet één weg was. Wonderbare ontdekkingen worden gedaan. Wat zie ik? Wel tien kilometer voor ons uit zie ik zuilen van witte rook of water. Er is een vreemde donder in de verte. Vraag het aan de gids. Wat zijn dat voor zuilen? Mozi Oatunya, meester. Huh? Mozi Oatunya? Uh, waar is de tolk? Tolk, wat betekent Mozi Oatunya? Mozi Oatunya, dat betekent. reuzende rook, meester. De gids zegt dat het levensgevaarlijk is om verder te gaan. Erop af. en zo ontdekte in november 1854... Dr. Livingstone de watervallen in de Zambezi-rivier... daar waar die rivier anderhalve kilometer breed is... en waar het water meer dan 100 meter omlaag stort. Hij noemde ze naar zijn koningin. De Victoria-watervallen. De grootste van de wereld. Wel tien keer zo groot als de waterval van de Rijn bij Schaffhausen. Na zestien jaar... Van Dr. Livingstone voor het eerst weer in Engeland terug. Hij vertelde van zijn reizen en schreef er een groot boek over. Zendingsreizen en onderzoekingen in Zuid-Afrika, heet het. Voor het eerst konden er kaarten van Midden-Afrika getekend worden... ...dankzij zijn expeditie. Nog tweemaal ging hij terug voor grote reizen. Hij vond vele onbekende rivieren en meren... ...zoals het Nyassa en het Tanganyika-meer... Maar nooit de bronnen van de nijl die hij zocht. Maar wat hij wel vond. Hier, kruiomd. Waar ik zal je sliepje? Hier, de zweep over je. Ik ben uitgeput, meester. Ik ben ziek. Daar heb ik niks mee te maken. Je werkt dat je erbij neervalt. Slavenhandel. Vanuit Zanzibar en andere plaatsen aan de oostkust van Afrika... soms met behulp van de Portugezen... voerden Arabieren negers weg uit Afrika... om ze te verkopen als werkers. Schandelijke vreedheden gebeurden. De Arabieren lachten om het christendom dat Dr. Livingstone predikte. Honderden, ja duizenden en duizenden negers werden door hen vermoord. Vaders, dochters werden weggesleept naar de kust... Soms stierven al negen van de tien slaven... voor ze aan de kust verkocht werden. Het moet uit zijn met de slavenhandel. De Arabieren onteren de naam van mens. Heel Engeland, heel de wereld moet hiervan horen en het beletten. Maar toen de Arabieren in Zanzibar bemerkten... dat de wereld verontwaardigd raakte door de brieven van Dr. Livingstone en dat hun schandelijke, maar veel geld opbrengende slavenhandel... bedreigd werd, gingen ze hem tegenwerken. Ze onderschepten zijn brieven en verscheurden ze. En niemand in Engeland hoorde meer van Livingstone. Sommige mensen geloofden dat hij in het binnenland van Afrika was omgekomen. Maar op een dag ging er een telefoon op het bureau... van een grote Amerikaanse krant in Parijs... waar een jong Engels journalist werkte. Hallo, hallo, hallo, u spreekt met het Parijse bureau van de New York Herald, mijn naam is Stanley. Ja, ik heb een telegram voor u, meneer Stanley, zal ik het u voorlezen? Het komt van het hoofdkantoor van de New York Herald in New York. Uh, ja, dat is goed, leest u het voor? Stanley, New York Herald, Parijs, stop. Reis naar Afrika en zoek Livingstone, stop. De hoofdredactie. Stop. Wat zegt u? Livingstone? Afrika? Ik? Ja, maar dat is belachelijk, mevrouw. Afrika, dat, dat, dat kan niet. Hoe dan? Wij dan? Dat was het dan, meneer. Meer staat er niet in. Dag, meneer. Een goede reis, meneer. Zo ging de Engelse journalist Henry Stanley, oud 30 jaar op zoek naar de ruim 60-jarige Dr. Livingstone... in het onbekende Afrika. Hij rustte een grote expeditie uit... want de Amerikaanse courant zond hem alle geld dat hij nodig had. En hij begon in Zanzibar... omdat hij wist dat Dr. Livingstone naar de bronnen van de Nijl zocht. Van maart tot november 1871 zocht hij. En toen, in de stad Ujiji, bij het Tanganyika-meer... na acht maanden zoeken... Daar vond hij hem, toen Livingstone geheel aan het einde van zijn krachten gekomen was. Ik wil de moed niet opgeven. Maar ik zie geen uitkomst meer. Wekenlang lig ik hier in Ujiji met zware koortsen. Alles hebben de Arabieren van me gestolen. Ik kan hier niet meer wegkomen. Is het Gods wil... Dat ik hier mijn leven eindigen moet. Meester, meester, meester, zie het toch eens naar buiten. Oh, ik, ik voel me te zwak om op te staan, jongen. Zeg maar wat er is. Een grote optocht nadert het bos. Een grote vlag met sterren en, en strepen wordt vooropgedragen. En dan dragers. Kijk, veel, veel, veel dragers. Met balen op het hoofd. Oh, een rijke opdracht, meester. En oh, meester. Ik zie een blanke man. Een Engelsman als u, meester. Kan het zijn. Als de nood het hoogst is. En dan vindt de ontmoeting plaats. Het is een groot ontroerend ogenblik... in de geschiedenis van moedige mannen en hun daden. Maar... Wie elkaar daar ontmoeten zijn twee Engelse mannen... die geleerd hebben onder alle omstandigheden zich te beheersen. Stanley buigt zich over naar de zwaarzieke, oudere man. Dokter Livingstone, neem ik aan. Ja, dat ben ik. Ik dank God dat ik u heb mogen vinden, dokter. Ik breng u alles wat u nodig hebt. Stanley en Livingstone hebben samen nog grote en belangrijke ontdekkingen... in het hart van Afrika gedaan. Stanley en Livingstone. Zij hebben het hart van Afrika ontsloten. Maar twee jaar later, toen dokter Livingstone weer alleen was... is hij bij een laatste zoeken naar de bronnen van de Nijl... door zware koortsen aangetast. Eilend heeft hij de laatste uren in het oerwoud in een hut doorgebracht. In noodweer. Niemand kon hem meer helpen. Hé, hey. jongen, sta niet te suffen. Je sliep geloof ik. Eventjes maar opzichten. Ik heb zo'n slaap. Vreest God en werk hard, jongen. Nee.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 Heel Engeland, heel de wereld moet hiervan horen en het beletten. Ik dank God dat ik u heb mogen vinden, dokter. Ik breng u alles wat u nodig hebt. Zo stierf een gelovig christen en een moedig strijder. De Negers hebben zijn lichaam naar de kust gevoerd. Hij is in de grootste kathedraal van Engeland, Westminster Abbey, in Londen begraven. Daar is op zijn graf te lezen... Door trouwe handen gevoerd over land en zee... rust hier David Livingstone, zendeling, reiziger, mensenvriend. En ook de woorden die hij als laatste schreef over de slavenhandel. Mogen Gods rijkste zegen rusten op een ieder. Het zij Engelsman, Amerikaan of Turk... die wil helpen om te helen deze open wonden der wereld nu, tachtig jaren na Livingstone's dood... is de slavenhandel afgeschaft. Zijn bede is verhoord. Zijn werk heeft vrucht gedragen. En Stanley. Hij heeft Livingstone's ontdekkingswerk voortgezet. Nog twee grote reizen heeft hij door Afrika gemaakt. Hij mag beschouwd worden als de ontdekker... die het meest in Afrika's binnenland bereikt heeft. Het gehele gebied van de Congo is door hem ontsloten. De inboelingen doopten hem... Bula Matari, de rotspreker. Geen hindernis kon hem tegenhouden. Bula Matari. Hij trotseerde de grootste gevaren... maakte een mars van 160 dagen door het oerwoud. Van zijn derde expeditie, die met 646 man uittrok... bezweken er 400. Hij schreef vele boeiende boeken. En de arbeidersjongen, die net als Dr. Livingstone... in de armste en moeilijkste omstandigheden was opgegroeid... ...eindigde als lid van het Engelse parlement. Voor eeuwig zullen deze twee namen met Afrika verbonden blijven. Stanley en Livingstone. een aflevering van Nieuwe Horizon uit 1959 over David Livingstone. En dit scenario werd destijds geschreven door de vlieger en Engelandvaarder... Adriaan Viruli. De regie was van Koos Mulder. Het is vandaag 10 november. Dat was in 1871 de dag waarop Henry Morton Stanley Dr. Livingstone vond in Oogigi. John Jansen van Galen volgde Livingstone een beetje in diens voetsporen en maakte een rond reis over het Malawi meer in Oost-Afrika. Hij keek uit over de oevers vol herinneringen aan oorlogen, scheepsrampen, slavenhandel en de kruistocht die Livingstone hier voerde voor handel, christendom en beschaving. De boot ligt klaar. Zo in de zon ziet uh, het water van het Malawi-meer er absoluut aanlokkelijk uit om eens een duik te nemen. Heel helder blauw met uh, witte golfkopjes, lekkere deining. Maar het is vergeven van de Bilhadjia, zoals trouwens die heten, hele keten van meren in Oost-Afrika, die naar Victoria en Albert zijn genoemd. Uh, de de... De hoteleigenaren hier langs het meer die zullen je vertellen dat het absoluut veilig is om voor hun, uh, hun hotel te gaan zwemmen. Ze zouden ook wel gek zijn als ze iets anders zeiden. Dat is de doodsteek voor de business. Maar laatst heeft een Amerikaanse organisatie aangeboden om alle inwoners van de hoofdstad op Bilhatsia te onderzoeken. Gratis. En er zijn er heel wat op afgekomen. En uh, de, de score was uh, 90 Want iedereen maakt wel eens een uitstapje naar het meer om te zwemmen. 90% Belhadjia. Het, het is een heel oude ziekte al. Dat is al aangetroffen bij de mummies in de Egyptische graven. Ik, ik, ik ben geen medicus, maar het is een, een wormpje dat in je bloedbaan gaat zitten. En dat het wel, wel 30 jaar uit kan houden in je aderen. In een constante staat van copulatie met het, met het vrouwtjesworm. Die wel uh, 30.000 eitjes per dag kan produceren. Dat, dat schiet dus ontzaggelijk op. Vooral als die larfjes uh, de kans krijgen zich via de, een, een zoetwaterslak te ontwikkelen. die zich uh, graag ophoudt bij, uh, bij, bij vegetatie in het water. Nou, wat dat betreft is, uh, is het Malawi weer dus een uh, uitstekende een voortreffelijke biotoop voor, uh, voor Bilhagia, want zoals nu net na het regenseizoen dan stromen die beken en riviertjes van de berghellingen omlaag door een kustvlakte, vormen daar poelen en vijvers en uh, kalme baaien waar riet groeit en van alles. En, ja, de mensen zijn van oudsher gewend om uh, daar hun was te doen, zichzelf te wassen en onder de beschutting van uh, rietkragen te poepen en te scheiden. Nou, Dat bevordert de bilharzia enorm. De, de, de ziekte heeft in heel Afrika veel slachtoffers gemaakt. Het is een slopende ziekte. Als die, die, die worm in je organen gaat zitten, lever of long... dan, dan word je langzaam gesloopt. En, maar de meeste slachtoffers zijn gevallen onder een, onder een volk... hier uh, langs de oevers van het meer, de Amaravi... En dat is een, een, een, een, een, een mooi, droevig en betekenisvol verhaal. Die Amaravi, die waren helemaal uit het noorden gekomen. Het waren Bantus. Een eeuwenlange volksverhuizing vanuit wat nu Algerije is, steeds voortgedreven door, door honger naar land, waren ze tenslotte hier aan het Malawi-meer beland. En die, dat volk. ...kenmerkte zich door een, door een hoge prijs op conformisme. Je moest vooral niet anders willen leven dan de voorouders... ...want de voorouders waren de goden. Uh, tweelingen werden wegens afwijkendheid bij hun geboorte gedood. Evenals trouwens kinderen die tanden kregen in de verkeerde volgorde... ...en, en ook mensen met een te groot hoofd. Dat dus zou duiden op meer verstand dan gebruikelijk en trouwens... De opperhoofden konden die grote schedels goed gebruiken... om de amuletten in te bewaren. Het was een samenleving die, die, zich, die zich in een vreemde omgeving handhaafde... door strikt vast te houden aan zijn eigen uniformiteit. Maar daardoor is dat volk juist te gronden gegaan. Want daardoor ontbrak ook de originaliteit, de inventiviteit... de genialiteit, het, het, het, het, het, het zelfstandig nadenken om erop te komen dat juist breken met de gewoonte van de voorouders... dat, dat baden en wassen en, en, en, en poepen in water bij rietkragen... dat dat het volk zou kunnen redden van die bilhajia waaraan het tenslotte te gronde is gegaan. En juist nu neemt kant de kant op bilhajia in, in Malawi weer enorm toe... omdat het, eh, omdat het meer overbevest wordt... Er zijn steeds meer mensen in Malawi en er wordt steeds meer vis gegeten. Overal krijg je tjambo. Dat eten wij hier ook elke dag aan boord, zodat we nog een beetje medeschuldig staan. En die tjambo juist, die at die slakjes waar de uh, larven van de Bilhazia-worm uh, in, in, uh, willen rentieren. En met het uitroeien van de tjambo krijgt de slak en daarmee de bilharzia nieuwe kansen. My name is Patrick Lewey I would like to tell you the story For Lake Malombe. Former, before the white people came here in Malawi There were, the ship there called Nkulukotwa Kulukutwa? Nkulukotwa? Nkulukotwa yeah. He gathered his people Telling them that uh i know the white people are coming here and when they come here they'll take our chieftain so i don't want to be overthrown i'll go where these white people can never see me so the chief himself had a bamboo stick he took the bamboo stick and smited the lake and the lake parted and he asked these people to go through that place. Patrick vertelt van de tijd toen de Blanken in de aantocht waren. Er was een opperhoofd dat zich niet aan hem wilde onderwerpen. Hij sloeg met een bamboestok op het meer. Het water scheide zich. Hij geleide zijn volk naar de vrijheid. En het water sloot zich weer achter hen. Een zwarte mozes. Hij wierp zijn bamboestok achter zich het meer in. En die is sedertien altijd door blijven groeien. Soms, bij heldere nachten kun je dat bamboebos zien... hoog boven de watervlakte uitstekend. Het meer is bezield... Er leven slangen langs de oevers. Als je ze doodt, steekt plotseling een storm op. Dit is het Afrikaanse landschap, maar dan op zee. Groene heuvels, blauwige bergen in de verte. De hemel hoger en de horizon verder weg dan waar ook ter wereld. En hier vlakbij het groene, blauwe marine water met witte koppen. Dit is het meer Malawi. Malawi betekent vlam. En uh, Livingstone noemde het het meer van de sterren. Maar na een paar uh, nare ervaringen op het meer... sprak hij liever van het meer van de stormen. Ze noemen het ook wel Livingstones Lake... omdat uh, Livingstone te boek staat als de ontdekker... Van het meer. Dat is natuurlijk onzin, want hier wonen sinds de vroegste tijden al mensen langs de oevers voor wie er niks te ontdekken viel aan het meer, want het was gewoon hun dagelijkse werkelijkheid: vol vis. Lekkere vis trouwens, Tjambo. Maar Livingstone zou dan de eerste blanke zijn geweest die dit meer heeft gelokaliseerd en in kaart gebracht. En ook dat is niet helemaal waar. Al twee eeuwen eerder moeten er Portugezen aan de oevers van het meer zijn geweest. En Livingstone zelf werd op het bestaan van dit meer geattendeerd... door uh, een andere Portugees, Candido. En uh, hij liet deze Candido een kaartje in zijn dagboek tekenen. En met dat kaartje is, uh, is hij op pad gegaan. Een lange tocht, maandenlang. En is aan de oever van het meer gekomen daar een uh, klassiek tafereel van je ziet uh, livingstone uit de heuvels komen verrast blikkend over die prachtige aquamarijnen binnenzee en uh, hij is de enige blanke wordt vergezeld van een stoet zwarte dragers maca collo is wel uh, ironisch ik heb net uh, twee dagen doorgebracht in een uh, Porsche en luxe strandoord hier dat heet club maca collo Livingstone zie je dan uit die, van die heuvel afdalen en het strand opgaan. En dan komt er een jao krijger op hem af. En die, zegt, die begroet hem en die zegt... dit meer heet Nyassa Dat betekent brede wateren. Maar uh, Livingstone is later gaan beweren... dat die kaarten die van Candido gekregen had dat daar weinig van klopte. En dat Candido dus niet hier aan het meer geweest kon zijn... zodat hij toch eigenlijk de ontdekker van het meer was. en Zo zie je dat zo'n grote man... Ook wel, dat heb je vaak met grote mannen ook wel een trekje van kleinheid heeft. We zijn voor anker gegaan bij Kota Kota, lage groene bossen, lage groene oevers, lage vissershutten. Verder is er alleen een grote grijze loods van gegolfd plaatijzer te zien. En een uh, vervallen wit gebouw met een Coca-Cola-reclame erop. En een stijger Waarop de mensen staan te wachten die met uh, de boot mee willen. De sloepen zijn onderweg. Mensen staan waarschijnlijk al uren te wachten. Want we zijn een uur of uh, vijf achter op het schema. Van de plaats is niks te zien. Toen, toen Livingstone die hier aankwam trof hem een sfeer van uh, vijandigheid. En, en de expeditie werd, was pijnlijk getroffen door de relatieve welvaart van deze plaats die eraan te danken was dat de inboerlingen de Arabieren hielpen bij uh, de slavenhandel. En er moet daar een <coughs> brede laan uh, lopen naar een, naar een vijgenboom, een enorme vijgenboom met uh, bladen van uh, wel.. 10 inch lang en 5 inch breed. En daaronder heeft Livingstone toen in 1863 gepreekt. En na de preek keek hij met droevenis naar een lange stoet... jonge, zwarte, sterke slaven die gereed stond om gedeporteerd te worden. Hier over het meer. Dit was een belangrijke aanlegplaats voor het slavenveer. En die staken ze het meer over naar de oostkust. En daar begon de wekenlange voettocht... Uh, ...geketend naar uh, de kust van de Oze Indische Oceaan. En het schijnt naar schatting dat één uh, op de vijf gevangenslaven die tocht overleefden. Het is uh, vroeg in de ochtend... De zon komt op achter een uh, wolkendek. Zware regensluiers over het vaste land. De zee kleurt nu in, in alle tinten van uh, donkergroen, heel lichtblauw... vuilbruin tot tot zwart. En daar, heel in de verte, bij die uh, lage bergen... <tie> Daar is de plek waar Livingstone de eerste nacht aan het meer heeft doorgebracht. Bij de mond van de Shire rivier waar het meer Malawi in uitstroomt. Op weg naar de Zambezi rivier, op weg naar de Indische Oceaan. Dat is een, een merkwaardige man, Livingstone. Een mengeling van, van avonturier en zendeling. Uh, ...mengeling van uh, ontdekkingsreiziger en zendeling... ...van, van avonturenzin en beschavingsdrang. Zijn eerste expeditie naar Afrika had hem wel veel roem gebracht... ...maar die beschouwde hij toch als een, uh, als een mislukking. En hij nam zich vast voor om, zoals hij zei, terug te gaan naar Afrika... ...en een weg open te maken voor handel en christendom. Commerce en christianity. En Vaak voegde hij daar nog civilization aan hem toe. De drie C's... In, de volgorde is onverschillig. Handel, christendom, beschaving. Beschaving, handel, christendom. We kunnen er nou over smalen. Maar toen, in die, in die haast naïeve kinderlijke tijd... dachten de mensen werkelijk dat de vooruitgang in die begrippen was uh, samengebald. Geld, economie, de Bijbel, rust en orde. En, uh, en op die avond aan het strand bij de schiere rivier... ontdekte Livingstone het vlakbij... Een slavencaravaan naar nacht doorbracht. En er kwamen duizenden slavenhandelaars op hem af. En die boden meisjes aan voor de nacht. At 1 shilling per stuk. En op dat moment nam hij zich voor om de slavenhandel in dit deel van de wereld. Die afschuwelijke handel in mensenvlees. Uit te bannen. verdiept in de historie van het uh, gebied rond het meer. En ik moet zeggen, daar is plenty tijd voor, want uh, deze bootreis is een uh, ontzaggelijk langzame affaire. Wij gaan 500 kilometer afleggen, noordwaarts, en zullen daar ongeveer 65 uur over doen. Het is zo'n beetje als, als met, een, met een boemeltrein die meer uh, stilstaat dan rijdt. Uh, de, de boot legt uh, voortdurend aan bij dorpen die vooral na de regentijd... geen andere verbinding met de buitenwereld hebben. En de mensen gaan hun uh, geoogste mais in grote zakken aan boord uh, laden... om zelfs naar de markt te brengen. Ze gaan hun uh, ameublementen inladen omdat ze willen verhuizen. En dat kost dus telkens uren uh, tijd. en uh, nou, Ik heb dus de tijd om, om eens een boek op te slaan... En dan sta je versteld van wat hier in de loop der eeuwen is gebeurd. Vooral vooral het aspect van de volksverhuizingen. Wij denken nu in Nederland dat we heel wat meemaken. Met die 500.000 mensen uit, uh, uit vreemde landen. Maar hier is het altijd zo geweest. En over gigantische afstanden. En eerst heeft aan, aan, het, aan het meer een Pygmede volk gewoond. En die zijn verdreven vervolgens door de, door een, door de Bantus. Die helemaal uit het gebied van de Maghreb kwamen, noordelijk Afrika... op, op, op zoek naar steeds nieuw land om, uh, om, om hun vee te laten grazen... en, uh, en voedsel te verbouwen. En die uh, Bantus noemden die Pigmee Awandionera Kuti. Awandionera Kuti, want dat was wat ze elke vreemdeling het eerst vroegen. Dat betekent, waar hebt u mij het eerst gezien? En dan, dan moest je, als je beleefd wou zijn, antwoorden... ik zag u al van verre. Waarop de Pygmeeën zich altijd zeer verheugd betoonden, want dat bewees toch dat ze een grote persoon waren. En die Bantus hebben zich hier gevestigd. Ze zijn te gronde gegaan aan de Belharzia. En die zijn zelf weer verdreven door, door volkeren die uit het zuiden kwamen, uit het diepe zuiden, en die verslagen waren en op de vlucht voor de, voor de oorlogvoerende Shaka Zulu. In het in tegenwoordige Zuid-Afrika. Shakazulu is eigenlijk in alle opzichten een zwarte voorloper van Hitler. In, in, zijn, in, zijn, in zijn hang naar dood en geweld... en zijn, zijn concept van totale oorlog, totale vernietiging en totale onderwerping. Hij, hij was een man die, die 7000 hovelingen liet doden toen zijn moeder overleed... opdat zij haar konden vergezellen naar de hemel. Hij liet bij een kleine overtreding in een regiment... dat hele regiment zelfmoord plegen. En uh, hij uh, veroverde een heel groot deel van, van zuidelijk Afrika. En, uh, sommige stammen op de vlucht voor hem zijn hier terechtgekomen... en hebben uh, de Bantu's verdreven. En toen, toen Livingstone hier aankwam in het midden van de vorige eeuw... trof hij in dit, dit meer dat er zo uh, vredig, zonnig, uh, liefelijk uitziet... Dat trof hij aan als een, een, een poel die omringd was... door een pandemonium van geweld en vreedheid en pijn. Stervende mensen, rottende lijken, vergane karkassen op de stranden. Eh, verwoeste dorpen, platgetrapte akkers, vernielde wegen. En, en ja, de moed zonk hem in de schoenen. Hij, hij schrok en, en nam zich voor hier de, de, de orde en rust... Te stichten die hij verbond met uh, het ingang doen vinden van het christendom. We varen nu vlak langs de kust. Lieflijke groene heuvels. Zij het onder een uh, grijze wolkenlucht. Vredig landschap, maar Livingstone heeft hier bijna de moed opgegeven omdat hij zag dat hij niet kon slagen... in zijn missie om hier de christelijke boodschap te brengen. Het, uh, het, het land werd geteisterd door stammenoorlogen en uh, slavenjacht. En hij trok er rond <tie> over bewust vernielde paden... door een ellendige opvolging van geruïneerde dorpen gebroken gebruiksvoorwerpen en menselijke skeletten. Toen Livingstone hier kwam was de Arabische macht op zijn hoogtepunt. De, de islam had zich als een strovuur in zuidelijke richting door Afrika verspreid. En zoals op het christendom het kolonialisme zou volgen... was op de verspreiding van de islam de slavenhandel gevolgd. De Arabische macht had veel menskrachten nodig voor het werk op de plantages en voor diensten aan de hoven. De Arabieren slaagden erin om sommige stammen hier langs het meer in te schakelen voor die slavenjacht in ruil voor beloningen en bondgenootschappen. Het is een beetje een, een vergeten hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis vergeleken... bij die 7 miljoen zwarten die naar Amerika zijn uh, vergeet. Maar in de tweede helft van de vorige eeuw... zijn hier naar conservatieve schatting ieder jaar 20.000 zwarten gevangen genomen. Verkocht, over het meer vervoerd en, en in, in, in lange doodstochten naar de Indische Oceaan gemarcheerd. Aan elkaar geketend met, met jonge, buigzame twijgen... die om hun nekken gevlochten waren. En ze zeggen dat je de routes die gevolgd werden... nog kunt, kunt volgen aan de hand van de mango-bomen. Want de zwarten hadden mango's voor onderweg meegenomen... en gooiden de pitten weg. De slavenhandel bracht soms 1500 procent winst op... dus geen wonder dat er wel handlangers voor te vinden waren. Het gekke is dat je in de Arabische landen... anders dan in Amerika... helemaal geen gemeenschappen... van afstammelingen van zwarte vindt. Terwijl er toch een, een half miljoen... in de tijd daarheen gebracht moet zijn. En dat komt weer omdat... de meeste mannen... gecastreerd werden... omdat ze als uinig... aan de hoog van meer waard waren. Terwijl de vrouwen een... hardnekkige vindingrijkheid... aan de dag legden om geen... Kinderen voor te brengen. Livingstone begon de slavernij daadwerkelijk uh, te bestrijden. Hij kocht soms negen slaven vrij. Dat is natuurlijk een, een druppel op een gloeiende plaats. Een symbolische daad. En dan uh, werden die, die twijgen om hun nekken losgemaakt. En uh, werden, werden gebruikt als, als kachelhoutjes om een maaltijd voor hen te bereiden. symbolische daad. Maar toch iets. En uh, de missionarissen die uh, hem volgden begonnen al gauw ook uh, gewapende rand slaven te bevrijden. En we zien zelfs uh, Livingstone nog onhandig met een, uh, met een geleend pistool op een, op een strand uh, staan zwaaien... om uh, zich de slavenhandelaren van het lijf te houden. Maar het belangrijkste was natuurlijk dat uh, de missionarissen de dorpen van waar, waar Zwarte woonden... die ingeschakeld waren bij de slavenhandel de protectie van de Britse gewapende macht konden aanbieden... in ruil voor de belofte dat ze verder af zouden zien van slavenhandel. En zo begon hier het Britse kolonialisme. Het is wel absurd dat in deze tropische vissenvijver de eerste zeeslag van de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Dat, dat zit zo. Malawi heette toen de Yassaland en was een Brits protectoraat. En daargens, waar uh, ik vaag onder de wolken de oostkust zie, dat is Tanzania, dat was toen Tanganyika. Dat was Duits-Oost-Afrika. De, de beide koloniale mogendheden lieten één oorlogsschip op het meer patrouilleren om uh, in vredestijd de grenzen te bewaken. Dat was uh, Herman von Wiesmann, genoemd naar een Duitse ontdekkingsreiziger, en Her Majesty's Gwendolyn. En uh, ja, die hadden betrekkelijk weinig te doen. En de kapiteins waren dan ook uh, bevriend geraakt. Die spraken af bij hun patrouilletochten om dat zo in te richten dat ze s'avonds in dezelfde haven voor anker konden gaan. En dan... Uh, zetten ze het samen op een, uh, op een zuipen. Ze waren vrienden geworden en, en de pret was nog het grootst. Als de een slaagde om de ander bij, bij verrassing te naderen... en een soort nep-verrassingsaanval uit te voeren. Dat was uh, pret. Maar toen brak in Europa de Eerste Wereldoorlog uit... en, en de gouverneur van, van het toenmalige Nyasaland, land Malawi... was beducht dat het grote Duitsland dit, dit kleine... Uh, Malawi zou overrompelen. En die zond een telegram naar de kapitein van de Gwendoline... met de tekst, sink, burn, or otherwise destroy de Wiesman. Een Nelson-achtige uh, retoriek. Breng de Wiesman tot zinken of tot ontbranding... of vernietig hem anderszins. Dat was uh, makkelijker gezegd dan uh, gedaan. Want uh, de Gwendoline had maar de beschikking over één kanonnetje, een hotchkiss... Het uh, vastgemonteerd stond op het bovendek. Maar niet over iemand die daarmee uh, die, die, die daar om kon gaan. Dus er moest eerst nog een oude artillerist worden opgespoord. En toen moest er nog uh, munitie worden opgespoord. Die ergens in een magazijn stond te vergaan. En toen konden ze de tocht beginnen. En ze, de kapitein heeft... Uh, op het meer aan vissers gevraagd waar de Wiesman zich bevond. En die vissers zeiden dat het schip het laatst gesignaleerd was... op het droge bij Spiekshaven. Dat heet nu Liuli, maar de Duitsers hadden het Spiekshaven gedoopt. En dat, het, dat, het, dat de Wiesman daar in reparatie lag. Dus dat daarheen is de Gwendolyn opgestoomd. En die zag het schip inderdaad op het strand liggen. En die oude artillerist is begonnen te vuren... De, de, de... Eerst tientallen salvo's die hoog over de Wiesman in het oerwoud verdwenen... maar uiteindelijk slaagde hij er toch in om een gat in de boeg te schieten. En al die tijd was er niemand te zien geweest... maar toen verscheen opeens de, de, de kapitein in zijn interlok woedend op het strand... die de Engelse kapitein begon uit te voeteren wat hij, wat, hij, wat hij nou toch uithaalde. Want het bleek dat die Duitse kapitein nog niet eens wist... dat de Eerste Wereldoorlog was uitgebroken. En op die absurde wijze... Hebben de Britten de eerste zeeslag in de Eerste Wereldoorlog gewonnen? Ik denk dat we hier ongeveer over het wrak heen varen van de VPA. Uh, die is hier vergaan, want zoals de broer van Livingstone al schreef: plotseling kan een orkaan opsteken onder een wolkeloze hemel en myriaden opgewonden schuimende golven meebrengen. Die golven komen dan in drievoud en heten de Terrible Trio's. Vipia is de naam van die, van die berg die ik daar zie... in de, de top, uh, omhuld door nevels. En uh, daarna is het schip gedoopt... dat midden in de Tweede Wereldoorlog in Engeland gebouwd werd. De hang naar Exotica nam toen toe. Er kwam steeds meer behoefte aan een reizen naar Afrika... en er was een groter schip nodig om het uh, Malawi-meer te bevaren. Het schip is in Engeland gebouwd in, in, in, in partjes naar de havenstad Beira van Mozambique vervoerd en vandaar naar Monkey Bay waar het is geassembleerd en te water gelaten. En toen al waren er mensen die hoofdschuddend keken naar de wat, wat kwetsbare hoge opbouw. En een, een jaar later uh, ging het op een, op een tocht vanuit Fort Johnston, dat nu Mangochi heette, en uh, er begon steeds meer wind op te steken. En toen heeft de stuurman, Daoud Sheikh Ali, in, in Indië, een Indiër, een Aziat zoals ze hier zeggen... die heeft de, de kapitein erop geattendeerd dat het schip vervaarlijk begon te rollen. En dat er op een gegeven moment zelfs water in de machinekamer uh, stond. De, de, de kapitein had geen zin om naar deze Aziat te luisteren. En uh, heeft de tocht voortgezet. Daar, naar de overkant, zien we de Tanzaniaanse kust. Daar is de baai van Mwamba. En daar is hij vanwege het almaar slechter wordende weer toch een nacht blijven liggen. Maar de volgende ochtend, de storm was nog niet gaan liggen... heeft hij toch weer het meer gekozen op weg naar Florence Bay. Dat is hier aan de, aan de kust. Dat kan ik, denk ik, daar zien liggen. En dat is een haven die je alleen mag, mocht aandoen als het weer het uh, toestond. En uh, toen het schip dicht bij de kust was, uh, nam de orkaan almaar uh, toe... De terrible trio's begonnen aan te donderen en een enorme golf deed de VPA kapzijzen. Uh, 150 van de 200 opvarenden hebben het leven verloren. De 50 overlevenden waren alle Afrikanen. Ik denk dat het net zo is als nu op de Ilala dat die allemaal op het onderste dek zaten. Dus uh, snel te water konden gaan terwijl uh, de blanken opgesloten zaten in hun hutten boven deks. Van die ramp is een, is een rechtszaak gekomen. En daar uh, heeft uh, de Indiaanse stuurman, Daoud, getuigd van het gedrag van de kapitein. En die kapitein en de koloniale maatschappij die eigenaar was van de VPA... zijn toen in gebreken gesteld. En dat opende dus de mogelijkheid voor uh, eisen voor forse schadeloosstellingen. Maar daarop is een hoger beroep gevolgd en tot ieders verbazing heeft... Uh, de Indiër Daoud daar al zijn verklaringen weer ingetrokken. Er had nooit water in de machinekamer gestaan, alleen aan dek. En eh, bovendien wist, eh, wist de verdediging opeens een meteoroloog tevoorschijn te toveren... die bij hoog en bij laag verklaarde dat het die dag stralend weer was geweest. Zodat het opeens leek alsof een volkomen eh, zeewaardig schip... in een eh, fraai weer bij rustige zee raadselachtig ten onder was gegaan. De, de, de kapitein en de maatschappij zijn vrijgesproken. En wat vreemd is, is dat er ook nooit gedoken is... naar de resten van de VPA om, om de oorzaken van de ramp vast te stellen. En zelfs de precieze plek van het wrak is niet bekendgemaakt... zodat er een, een zweem van uh, verdoezelen van feiten omheen blijft hangen. En het, en het lijkt erop dat in die tijd, 1946, de nadagende... Gemeruur van het kolonialisme, het geacht wordt van slechte smaak te getuigen om de koloniale gezagsdragers in gebreken te stellen. Samen bij. De Kata Bay waar wij Livingstone zo gefrustreerd raakte... van het geweld en de slavenhandel... is bijna honderd jaar later het toneel geweest... van bloedige onlusten in de strijd voor de onafhankelijkheid. Ik, ik kijk hieruit op, op de werf, loodsen, kleine vissersboten, een troller. En eh, daar zaten toen enkele vrijheidsstrijders opgesloten... en een, een, een demonstratie eiste hun vrijlating... En een uh, Britse commandant met slechts weinig manschappen ter beschikking voelde zich in het, in het nauw gedreven en heeft het vuur laten openen op de menigte en daarbij zijn tientallen doden gevallen. En vier jaar later was het land onafhankelijk en die dag is altijd herdacht gebleven als Martelaarsdag. Het is eigenlijk raar om te bedenken hoe, hoe kortstondig dat kolonialisme eigenlijk is geweest, effectief niet meer dan een, een halve eeuw een snik op de eeuwigheid. En hoe nog veel korter de, de nieuw hervonden vrijheid een echte soort vrijheid bleek, want als spoedig was Malawi een, een barre dictatuur, wat wel blijkt uit de manier waarop de martelaren jaarlijks herdacht werden. Het was een gebod om op die dag strikte ledigheid en stilte in acht te nemen, en wie zich daar niet aanhield kon in het cachot gesmeten werden. Ik, ik sprak in Blentijer mensen... die uh, de jonge knopploegen van de regeringspartijen op bezoek hadden gekregen... Met, met, met knuppels en dreigementen... omdat de jongste dochter op die dag een, een plaatje had opgezet. We varen nu de baai van Chilumba in... Dat is het eind van de reis. Een weidebaai baai met moderne, maar volkomen verlaten... en al roestende haveninstallaties. Chilumba bestaat zo te zien uit uh, twee loodsen en tien huizen. Dat is nog meer het eind van de wereld dan Monkey Bay waar we scheep gingen. En daar, op dat plateau, stijl honderden meters boven het meer Malawi... ligt Livingstonia, een, een calvinistische vestiging. Een eerbetoon. John Jansen van Galen was dat in een aflevering van Ongehoord... waarin hij een rondreis maakte over het meer van Malawi... en onder meer het spoor volgde van de belevenissen van Dr. Livingstone. David Livingstone, die in eerste instantie als zendeling naar China had willen gaan. Maar zijn interesse voor Afrika werd gewekt... na een ontmoeting met de Anglikaanse zendeling Robert Moffat. Hij vroeg toen een wijziging van zijn bestemming aan... bij de London Missionary Society... en vertrok zodoende als zendeling in 1840 naar het Zuid-Afrikaanse Kuruman. Maar hij kon niet anders dan zijn roeping van ontdekkingsreiziger... Volgen. Er zijn momenten geweest dat men zich ernstig zorgen maakte... over het welzijn en de verblijfplaats van deze bevlogen Livingstone. En men stuurde in 1871 Henry Morton Stanley erop uit om hem te zoeken. En deze vond hem op de dag van vandaag, 10 november 1871, in Oegigi. Minder dan twee jaar later overleed Livingstone... op 60-jarige leeftijd in hartje Afrika. En het verhaal vertelt dat zijn hart en ingewanden, daar bij een boom begraven liggen. De rest van zijn lichaam werd in de Westminster Abbey begraven. We sluiten dit uur af en mogen u dan straks nog één uurtje verrassen... met mooi radiomateriaal hier bij Woord op Radio 1. In het volgende uur is het uh, Slauwerhof wat de klok slaat. Heeft u vragen, opmerkingen of uh, verzoekjes aan Woord van de VPRO? Mail dan naar... Uh, Word of stuur een kaartje naar WPRO ter attentie van Woord. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En bent u nou niet echt een nachtbraker? Wat ik me heel goed kan voorstellen. En wilt u het programma op een ander moment beluisteren? Dat kan via www.radio1.nl. Of u gaat naar onze Facebookpagina. Daar staan ook links om te luisteren. Facebook.com slash woord.nl. En podcasten, dat kan ook. Via vpro.nl slash woord onderstreepje podcast. Ik uh, hoop dat u zo meteen na het nieuws nog bent. Journaal heet het tegenwoordig. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.